Rozenrood In een groot donker woud stond eens een boshut. In die hut woonde een arme weduwe met twee dochtertjes, Sneeuwitje en Rozenrood. Beiden waren erg lief. Sneeuwitje was wat stiller dan Rozenrood, die graag danste en zong en lachte. Op een mooie dag zei hun moeder... Kom kinderen, het is prachtig weer buiten. Zouden jullie wat rode bosbessen willen gaan plukken, dan gaan we morgen bessenje maken... Sneeuwitje en Rozenrood pakten gehoorzaam een mandje en liepen hand in hand het bos in. Ze kenden iedere boom en elke bloem. Ze zouden nooit de weg kwijtraken. Sneeuwitje zei... We zullen elkaar nooit verlaten, hè, Rozenrood? Nee hoor, Sneeuwitje, nooit. Ons hele leven niet. Net zoals moeder altijd zegt, wat de een heeft, moet ze met de ander delen. Onderweg kwamen zij de dieren van het bos tegen. Omdat zij elk dier kenden, zeiden de meisjes steeds heel vriendelijk... "Dag konijntje. Heb je lekker geslapen? Dag vader Hek met je mooie gewei. Oh, dag familie Eekhoorn. Hebben jullie al genoeg beukenootjes verzameld? Dag mevrouw Lijster. Hoe gaat het met de kinderen? Dag dieren in het bos. Goedemorgen allemaal. Na de mooie zomer kwam de witte koude winter. Het vroer dat het kraakte. Het hele woud lag onder een dikke sneeuwdeken. In de boshut knapten de houtblokken in de open haard. De moeder zei tegen Sneeuwitje... Oeh, wat is het koud buiten. De wind geert om ons huisje. Ach Sneeuwitje, wil jij de grendel op de deur doen? En Rozenrood, wil jij alvast wat houtblokken klaarleggen naast het vuur? Heel knus zaten ze bij elkaar rondom de warme open haard. De moeder las sprookjes voor uit een dik sprookjesboek. Sneeuwitje zat op borduren en Rozenrood keek droomerig in de vlammen... die om de houtblokken speelden. Ineens werd er hevig op de deur gebonst. De kinderen schrokken. Wie kon het wel zijn zo laat op de avond? De moeder zei... Ach, Rozenrood, doe vlug de deur open. Het zal een reiziger zijn die in het woud is verdwaald. Hij is vast en zeker half bevroren van kou. Kom, doe vlug open, mijn kind. Rozenrood liep naar de deur toe. Ze trok de grendel omhoog. Maar buiten in de ijswind en de sneeuw stond geen reiziger... Een grote zwarte beer stak zijn kop om de deur. Rozerood gilde van angst. Een zwarte beer, mama. Een zwarte beer. Maar de zwarte beer keek rustig naar binnen en sprak. Mag ik alsjeblieft binnenkomen? Wees maar niet bang. Ik doe u echt geen kwaad. Ik heb het zo verschrikkelijk koud. Mag ik eventjes bij het vuur liggen om me lekker te warmen? Rozerood deed de deur wijd open en de beer schommelde naar binnen. De moeder zei vriendelijk... Ach, arme beer... Maar zie je er koud en besneeuwd uit? Kom hier maar lekker liggen. Sneeuwitje, pak eens een heibezen en veeg de sneeuws uit zijn dikke pels. En rozenrood haal jij eens een schoteltje bij je voor onze gast. De grote zwarte beer vond het zo gezellig in de boshut, dat hij elke winteravond voor de deur stond. Dat wisten de kinderen al. Ze lieten de grendel openstaan. Dan kon hij zelf naar binnen komen. Ze speelden graag met hem. Als het de beer te dol werd, bromde hij met diepe stem. Lief sneeuwitje, rozenroodje, slaat haast je, vrijer dood. Dan moesten de kinderen lachen. Ze stoeiden naar hartelust totdat het voorjaar kwam. Toen zei de beer, nu moet ik gaan. Ik heb hier een heerlijke winter doorgebracht, maar nu is het tijd geworden. Ach, waarom nou toch, lieve beer? Blijf nog een poosje, alsjeblieft. Het lieve beer gaat nog niet weg. We houden zoveel van je. Echt, lieve kinderen, ik moet nu gaan. Boven in het woud heb ik mijn schat verborgen. Zolang de grond bevroren was, konden de boze dwergen er niet bij komen. Maar nu schijnt de zon. De aarde is zacht geworden. De boze dwergen komen uit hun holen op zoek naar mijn schat. Dag, kinderen. Dag, moeder. En weg schommelde de zwarte beer het woud in. De kinderen keken hem na. Toen zei hun moeder met een zucht... Ach, kom, Sneeuwitje en Rozenrood, niet verdrietig zijn. Hij komt heus wel weer terug. Gaan jullie wat hout spronkelen in het woud. Ze zijn bijna door de voorraad heen. Hand in hand liepen de meisjes het woud in. De beekjes ruisten, de vogels floten en de bloemen geurden. Toen hoorden ze een vreemd gekrijs. Ze zijn. Ja, wat zou dat zijn? Kon jij ook iemand kruisen? Ze holden op het gekrijs af. Bij een omgevallen boom danste een lelijk klein mannetje rood aangelopen van woede op en neer. Toen hij de meisjes zag, schreeuwde hij boos. Wat staan jullie dat nou te lemmelen? Help me liever, kinderen. Mijn mooie witte baard zit vast in de boom. Help me. Rozenrood kreeg medelijden met de boze dwerg. Dus stak er zijn mooie baard in de boom. Vriendelijk vroeg ze. Wat is er dan toch gebeurd, klein mannetje? Vertel het maar. Nu werd de dwerg helemaal knalrood van woede. Met vlammende ogen krijst hij. En dat zie je toch, uilskuiken. Ik was houtjes aan het hakken voor onze oven. De wicht zat al in de boom. Maar het hout is zo glad, de wicht sprong eruit. En toen zat mijn baard vast. Vooruit, grote lemmels, maak mijn baard los opschieten. Hoe de meisjes ook hun best deden, de witte baard zat muurvast. Toen pakte Sneeuwitje een schaartje en knipte heel voorzichtig de baard los. De dwerg was door het dolle heen domme hè? nog Nou, je me hele mooie baan verknipt. Wat ben je toch onbehouden? De duivel zal je straffen. Denk aan. Verbluft keken de meisjes naar het kwadaardige kereltje. Hij slingerde een zak op zijn rug en zonder één woord van dank verdween hij. De kinderen sprokkelden takken en gingen weer naar de bossen toe. De volgende dag zei hun moeder... Lieve kinderen, zullen we vanavond vis eten? Ja, moeder. Ja, ja lekker. Weer liepen ze hand in hand het woud in. Regelrecht naar de rivier om een mooie forel te vangen. Maar wat sprong daar in de rondte? Het leek wel een kikvorst. Van de ene rietstengel vloog hij naar de andere, steeds dichter naar het water toe. Rozenrood keek eens heel goed en zei toen: Kijk eens, je, Het is geen kikkertje. Het is die lelijke dwerg. Dat akelige, nare mannetje springt rond alsof hij door een vloo is gebeten. Wat zou er aan de hand zijn? Toen het boze kereltje de twee meisjes zag, begon hij als van ouds te krijzen. Hij was zo boos dat zijn ogen bijna uit zijn hoofd rolden. Kom hier, niet snitten. De baard zit vast in het snoer. De forel wil met water intrekken. Hij is veel sterker dan ik het van niet te lemmelen en lant te lanterfanten. Trek aan het snoer. Vlug een beetje. Weer gaf de forel een harde ruk aan het snoer. Het mannetje lag nu bijna met zijn lelijke neus in het water. De meisjes schrepen zijn beet en trokken uit alle macht. Het kereltje gilde in het huid van de Au, au, au, au, au, au Je doet me pijn. Er zat niets anders op. Sneeuwitje pakte opnieuw haar schaartje en knipte een stuk van zijn baard af. Razend van woede keek de dwerg naar zijn verfrompfade sik. hoe mm, je staat. Kun je niks beters bedenken, salamander? Weer een stuk baard eraf. Ik zoek eruit zien. He, al het werk lag er maar uit. Het is jouw schuld dat een sukkel. De kobold pakte zijn hengeltje en holde weg. Nog nooit hadden de meisjes zo'n kwaadaardig kereltje ontmoet. Een week later zei hun moeder... je, en rozenrood, ons borduurgaar is op... en ik heb haast geen naalden en spelden meer. Hier is geld in een mandje. Ga naar de stad in het dal en koop wat we nodig hebben. Ja, moeder. Goed, mam. Hebben we nog iets anders nodig? Even later liepen ze over de hei langs het pad naar de stad. Een grote vogel zweefde boven hen, voer hen uit... Toen daalde hij langzaam en liet zich als een steen naar de aarde vallen. De meisjes hoorden een gil die door merg en been ging. Ze renden naar de vogel toe en wat zagen ze? Help me, Help me, onnozele zij help me. Trek me uit de klauwen van die adelaars. Stik je handen eens uit, luiwammersen. Schiet dat toch op, trek me los. Paars van woede hing de boze dwerg te schreeuwen, terwijl de adelaar probeerde op te vliegen. De meisjes sprongen erop af en bevrijden de kleine schreeuwlelik. Ze zetten hem op zijn kromme beentjes en weer begonnen te brullen. Ja, mooi mooi stelletjes aan jullie. Kijk eens wat je hebt gedaan. Mijn jas en mijn broek te trekken. Dat kunnen jullie wat zijn jullie toch een steuntel. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt de kleine herrieschopper pakte een linnen zak die uit zijn handen was gevallen, maar hij was nog zo boos dat hij de zak te ruw beetpakte. Het linnen kraakte, de zak scheurde en flonkerende edelstenen rolden over de heil. Met een gil liet de dwerg zich op zijn knietjes vallen en wilde juist de edelstenen in de zak proppen toen, toen een zwarte beer het bos uitschommelde. De dwerg verbleekte en stamelde. Oh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, lieve meneer Beer. Spaar, spaar, spa, spaar, mijn leven, machtige Beer. Ik zal u alle robijnen en geven. Alle diamanten, agaten, topazen, aquamarijnen, briljanten. Hier, hier, hier hebt u ze allemaal. Spaar me, meneer Beer, wat hebt u nou aan zo'n schrielmannetje als ik. Neem die lummels van meisjes, meneer Beer. Dat is een malschapje, die zijn vet als jonge kwartels. Ah! Met één sprong was de beer bij de kleine bozerik. Hij gaf het mannetje een geweldige klap met zijn sterke voorpoot. De boze dwerg vloog drie meter ver weg en bleef versuft liggen. Toen bromde hij tegen de rillende meisjes. Sneeuwetje en rozenrood. Kennen jullie me nog? Ik ben de zwarte beer die bij jullie thuis heerlijk voor het warme vuur mocht dommelen. Kennen jullie me nog? Ja hoor, beide meisjes herkenden hun vriendje ineens weer. Ze streelde zijn zwarte oren en zijn glanzende neus. O, oh, wat waren ze blij om hem hier op de hei weer te zien. De zwarte beer verhief zich op zijn achterpoten, wees naar het kwaadaardige kereltje en bronde. Die daar, aan die heb ik alle ongeluk te danken. Hij heeft me betoverd, hij heeft mijn schatten geroofd. Alleen wanneer iemand zoveel van me houdt, dat zij met me wil trouwen, dan alleen wordt de betovering verbroken. De meisjes hadden goed geluisterd. Beide hielden ze veel van de beer. Sneeuwitje keek naar Rozenrood. Rozenrood keek naar Sneeuwitje. En toen zei Sneeuwitje... "Oh, ik wil dolgraag met je trouwen. Ik hou zielsveel van jou, mijn mooie, lieve, zwarte beer. Waar het vandaan kwam, niemand heeft het ooit geweten. Er klonk zachte muziek over de hei. De beer stond nu kaarsrecht. Zijn berenvel schuurde van onder tot boven. Ademloos keken de meisjes toe. Een knappe jonge ridder stapte uit de zwarte vacht. Wil je nog met me trouwen, lief sneeuwwitje? Oh ja, ja, dolgraag, berenridder, dolgraag. En jij, Rozenrood, zou jij met mijn broer willen trouwen? Net als ik was hij betoverd door dat lelijke mannetje daar. Mijn broer werd een witte beer. Maar nu is de betovering verbroken. Wil jij met hem trouwen? Dat wilde Rozenrood. Samen vierden ze hun bruiloft. Samen bleven ze in de boshut wonen, met hun lieve moeder, voor wie zij tot aan haar dood toe heel trouw bleven zorgen.